Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Burgemeester Abu Abutaleb is boos op de Feyenoord-hooligans in Berlijn. In de aanloop naar de Conference League-wedstrijd tegen Union Berlin. Van vanavond pakte de Duitse politie 58 Feyenoord-aanhangers op. Onder meer omdat ze op de vuist wilden gaan met Duitse fans. En sommige Feyenoorders bladden ook de Berlijnse muur. Een grove belediging, zegt de burgemeester. Er zijn vele mensen doodgegaan door, door, door die muur. Voor hen heeft dat een grote culturele historische waarde. En precies daar ga je ze beledigen, precies daar ga je ze pakken. Ja, dat is echt ongehoord. En dat is gevoelloos bijna. En die mensen hebben um, geen gevoel voor cultuur of voor historie. Of hebben het juist wel en hebben het juist daarom bewust gedaan. Er zijn ook supporters van Union en een andere club opgepakt. Voor het eerst sinds halverwege juli zijn er weer meer dan 10.000 coronabesmettingen gemeld. Het zijn er ruim 1100 meer dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal besmettingen nog altijd. Per week 33 procent. Ook in de ziekenhuis is het verre van rustig. Daar stroomt het elke week voller met coronapatiënten, zegt het RIVM. De Tweede Kamer wil dat ouderen nog deze maand een boosterprik kunnen krijgen. Het kabinet wil er eigenlijk in december pas mee beginnen. Eerder is niet mogelijk, zegt minister De Jonge. Maar dan neemt de Tweede Kamer geen genoegen mee. Een motie om toch deze maand al te beginnen werd aangenomen. De boosterprik is bedoeld voor 60-plussers en kwetsbare mensen. Het vaccin tegen het HPV-virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken is zeer effectief, blijkt uit Brits kbf KWF-kankerbestrijding is heel blij met dat nieuws. Als je nu hoort dat uh, de HPV-vaccinatie voor 90% beschermt tegen baarmoederhalskanker... dan hopen we dat die vaccinatiegraad in Nederland dan ook echt veel hoger gaat worden. In Nederland kunnen meisjes het vaccin krijgen in het jaar dat ze 13 worden. 60% van de Nederlandse meisjes doet dat. Het weer vanavond wordt het op de meeste plekken droog. Het koelt af, plaatselijk tot iets boven nul. Het kan ook mistig worden. Morgen eerst grijs, later zonnig en een graad of twaalf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. In Noord-Holland staat file op de A8 Amsterdam-Zaanstad. Bij Knoop in Zendam is de vertraging ongeveer 10 minuten. En De rest van de files levert allemaal minder dan 5 minuten vertraging op. Tot zover de verkeersinformatie.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 Chauffeur de camions, hôtesse de l'air Boulanger ou marin-pêcheur Un verre aux champions des pires horaires Aux jeunes parents d'air, par les fleurs Aux insomniaques de profession Et tous ceux qui souffrent de peine de cœur Qui n'ont pas le cœur aux célébrations <musique> Qui n'ont pas le cœur aux célébrations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 Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de klimaattop in Glasgow hebben verschillende landen beloofd om binnen een jaar te stoppen met overheidssteun aan buitenlandse projecten in kolen, olie en gas. Onder hen zijn grote investeerders in de fossiele industrie, zoals de Verenigde Staten en Canada. Nederland steunt de verklaring nog niet. Bij het RIVM zijn voor het eerst sinds de zomer weer meer dan 10.000 coronabesmettingen gemeld. Op weekbasis bedraagt de stijging nu 33 procent. De Tweede Kamer wil dat ouderen vanaf deze maand al een boosterprik kunnen krijgen. Het demissionaire kabinet wil daar volgende maand mee beginnen. Eerder is volgens minister De Jonge niet goed mogelijk, maar de Tweede Kamer wil dat dus wel. Het weer, morgen af en toe zon, maar ook kans op een bui en het wordt dan 11 of 12 graden. VLM.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 say that, a love life that won't last, didn't I give you all that I got to in vain But who's to blame?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 jij wel rusten, jij? Wat kun je nog alleen, laatste druppel uit een kan? Wie hoort nog een verhaal over ver weg is dan? Wat kun je nog alleen tegen een stroming in en drijven over leven met een bepaalde zin? Wat kun je nog alleen met beesten in een mens? Iedere mens heeft wel een waarde, tot een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 als journalist liefhei gevallen. Wie gelooft er nog in sprookjes? Wie geloof er nog in Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks mee. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 5